I'm not Diep uit de zestig jaren met Seems to Me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 29 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een nieuwe locatie voor Parkinson Café Schiedam. De documentaire portretfotografie van Suzanne Liem. En hoe ga ik prettig met pensioen. Dat allemaal, tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Ik be in I could be the world to you, the missing piece. That extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard with me, that isn't the case. Cause I make it so easy.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 was dat, een steal away. En daarvoor Olivia Dean met so easy to fall in love. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Parkinson Café in Schiedam trapte het nieuwe jaar feestelijk af op een nieuwe locatie. Jasmin Arslan is bij Herman de Bruijn. Jasmin, welkom. Dank u. Feestelijke dag geweest? Jazeker. Leuke opkomst. Ja. Leuke gastsprekers ontvangen. Oké, okay, dus en, je hebt er een uitgebreide ja. opening van gemaakt. Zeker. Want is het beter dan het oude, de oude plek? Nou, voorheen deden we het in de Havenzaal, het restaurant van uh, Frankeland. Het mm -hmm. is natuurlijk heel groot en heel veel ruis. Ja. Uh, omdat Klaverjassen ook tegelijkertijd met oh, ons zat. Dat, oh, ja. je zat in een ruimte waar je moet delen? Ja, ja, ja. En nu heb je de ruimte voor jezelf? Jazeker, ja. we zitten nu in uh, de dagbesteding. Ja. Huiselijke omgeving, alles onder handen en uh, wat ook lekker uh, warm uh, aanvoelt. En het is ook nog uh, een, een locatie van uh, Frankland Groep, hè? Jazeker. Ja. Is dat de belangrijkste sponsor? Dat zeker, want we hebben natuurlijk op de maandag en de donderdag hebben we, uh, komen er uh, Parkinson-cliënten bij de dagbehandeling. Mm -hmm. Dus dat is ook gelijk mooi meegenomen in onze Parkinson Café. Wat is het doel van het Parkinson Café? Nou, het doel is dat het een, uh, het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met uh, Parkinson. Maar ook voor hun partners en uh, mantelzorgers. Tijdens zo'n Parkinson Café is het doel natuurlijk om samen te komen om ervaringen te delen en uh, informatie te krijgen, uh, waar je vooral uh, niet alleen hoeft te doen. Ja, als mensen daar komen, merk je dan ook dat de problematiek voor die mensen heel belangrijk is. Kan je daar goed mee omgaan? Ik ben zelf ook een ergotherapeut. En ik kom natuurlijk bij deze cliënten ook thuis. Mm. Wat je ziet is meestal dat ze heel veel vanuit hun zelfstandigheid moeten inleveren. Yeah. En zo kan je denken aan een normale persoon staat op. En kan zichzelf verzorgen. En uh, Parkinson-cliënten, je hebt opstartproblemen. Uh, het lopen wordt natuurlijk moeilijker. Yeah. Uh, ze worden trager. Yeah. En omdat ze dat zelfstandigheid moeten inleveren komen ze dus eigenlijk in een gat terecht van... oh, ik kan het niet meer. Ja, er neemt dan, steeds iets af ja, in je leven. Ja, ja, ja, bij sommige mensen is het natuurlijk sluipend. En mm -hmm. bij en bij sommige uh, mensen is het hats, uh, uh, ja. pak die hem uh, ergens af. Ja, en vooral de duidelijkheid, het is niet te genezen... maar je kan wel veel informatie krijgen... hoe je er Zeker. op een goede manier mee om kan gaan. Ja. Wanneer wordt het parkinson Café gehouden... Uh, we hebben verschillende data's. Het ja. is uh, elke keer één keer in twee maanden op een dinsdag uh, in de, in, bij de dagbesteding ja. van Frankeland. En uh, de volgende keer, uh, wat heb je dan als onderwerp? Ja, 17 maart hebben we uh, Parkinson en uh, seksualiteit. Oh. Ja, dus het wordt een... Uh, er zijn heel veel mensen die tegen dit probleem aanlopen. Mm -hmm. Alleen, uh, het wordt natuurlijk nooit herkenbaar gemaakt. En wij willen daar juist meer openlijk over praten. Ja. En uh, wat ik vooraf ook heb gezien, uh, gezegd is... je staat er nooit alleen voor. Zo komen we laagdrempelig samen ja. bij elkaar... Ja. om samen te denken over wat er, nog, uh, wat er nog bestaat. Eens in de twee maanden ongeveer, zei je? Ja. ja. En dan... Um kunnen de partners ook meekomen. Je kan gewoon binnenlopen. Is van of moet je je van tevoren wel. melden. Nee, op nee. de site staan uh, staan de data's vermeld. Mm -hmm. Elke keer twee weken van tevoren sturen we ook naar de uh, e-mails die bij ons bekend zijn. Nog flyers, nou ja. folders hangen we op in op locaties okay. uh, om bekendheid te geven van ja. hij komt. Uh, het is geheel vrij. Uh, voor vrienden, mantelzorgers, partners... Ja. Uh, die uh, over het Parkinson uh, informatie willen winnen. En heb je het gevoel dat er genoeg mensen komen? Of ja, er komen steeds meer mensen met Parkinson, zeiden we al. Dus die kunnen er altijd bij. Jazeker. Uh, we zien wel dat er toch nog mensen die zich terugtrekken... om, niet, om zichzelf niet te confronteren met iemand... die ook het Parkinson ziekte heeft. Uh, in de praktijk zien we natuurlijk dat de Parkinson ziekte wel... Ja. Wel meer wordt, ja. uh, Alleen uh, de opkomst is nog wel minimaal. Zou beter kunnen. Zou beter kunnen. Ja. Parkinson Café. Uh, kijk even op de website. Wat is de website precies? Op uh, franklandgroep.nl en dat dan is... onder expertise Parkinson. Zo kunnen oh, we worden. Ja, worden. Ja. De hele Frankeland is natuurlijk veel meer dan dit ja, alleen. Ja, inderdaad. Nee, onder, de, onder de Parkinson <laughs> zoeken. Dat uh, uh, staat dubbing. erbij, ja. dus dan kun je gewoon komen. En je kan gewoon vanaf 7 uur of half acht binnenlopen bij het Parkinsoncafé. Nou, dat hoort zo, hè? Café kan je gewoon binnenlopen. Ja, en Ook zeker. bij het Parkinsoncafé. Ja. Dus. We hebben altijd koffie en thee klaarstaan. Kijk. Met een lekker gebakje erbij. Nou, en daarom dat, is het uh... ook een laagdrempelige ontmoetingsplek. Als meer mensen daar naartoe willen, zijn ze van harte welkom. En Jasmin Aslan, zij vertelde erover over de nieuwe locatie van Parkinson Café in Schiedam. Dank voor het gesprek en heel veel succes ook met alles wat jullie doen voor de Parkinson patiënten. Nee. Je viens me glisser dans tes rêves Dans cette mer que le désir soulève Laisse-moi faire de toi mon trésor Comme arpagon à genoux sur son or Des paupières de fièvre. Moi, sont à moi des frayeurs des rêves sont à moi sont à moi sont à moi jaloux tout tout tout tout oui jaloux jaloux et jaloux vers d'autres affaires Je sais toujours où tu es sur la terre Je gagne toujours au jeu de Colin Maillard Les yeux bandés même quand il fait noir Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi sont à moi Tes yeux en colère. Sont à moi, sont à moi, sont à moi. Mes falaises où mon amour se promène à son aise même si ce n'est que pour nous regarder un accident est si vite arrivé et toujours dans la lumière Let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 Sky. Yeah. you were man voelig werk van Michael Franks uit 1993, You Were Meant for Me, en daarvoor is Julien Clerc en Jalouse de tout. Zo meteen, hoe ga ik prettig met pensioen? Maar eerst is hier Dionne Warwick en Who Gets the Guy? is er leuker dan de muziek van Bert Baccarat en de stem van Dion Warwick? Ze kwamen hier samen in Who Gets the Guy uit 1971. Ons volgende onderwerp: Hoe ga ik prettig met pensioen? Oudere coach Lydia Maathuis weet er alles van. Terra Cox praat met haar. Lidia, de een valt in een gat, de ander, bij de ander gaat de vlag uit. Hoe is het in het algemeen gesteld met de gemoedstoestand van mensen die met pensioen gaan? Nou, precies zoals je stelt... Eigenlijk toch wel in het algemeen, ja, je hebt ja. toch wel uh, de twee kanten van het verhaal. Uh, of juist heel blij en rijk als het naar uitkijkend, of van ja, hoe ga ik dat nou doen? En hoe komt het nou dat er echt mensen zijn, want laten we het over die groep hebben, die in een gat vallen? Wat uh, hebben zij niet uh, vooruitgedacht? Of uh, was hun werk hun hele leven? Hoe zit dat? Nou ja, het kan uh, wel verschillende oorzaken hebben. Uh, dat kan, dat iemand misschien geen hobby's naast zijn werk had. Dan is dat best lastig natuurlijk. Dan gaf, uh, gaf het werk wel heel veel structuur in het leven... En als dat wegvalt, dan is het wel een gat. Um, of dat er toch een soort van rouw is van het loslaten van het werk. Heb je het werk wel echt goed kunnen overdragen? Was er aandacht voor jouw afscheid? Het hangt ook een beetje vanaf hoe dat afscheid is geweest. Dus dat heeft wel meerdere... Uh, ja, oorzaken. En dat is natuurlijk ook voor ieder mens verschillend. Nou, uh, begeleid je dialoog met het thema Praat Vandaag Overmorgen. Uh, wat bracht je daartoe om daarmee te starten? Uh, nou ja, het is eigenlijk in Rotterdam wel echt een thema. Dus alle wijken van Rotterdam uh, hebben jaarlijks deze gesprekken. En ik ben uh, uh, dialoogbegeleider uh, en uh, in, in, in daarmee ook betrokken bij uh, gesprekken in Overschie... en ook in Schiebroek, Hilgersberg. En ik werd ervoor gevraagd omdat ik... Uh, ja, daar nogal uh, mijn weg in weten te vinden. Hoe kwamen die mensen ertoe om daar ook echt aan deel te gaan nemen? Werden ze gevraagd, kregen ze een uitnodiging? Ze kregen een uitnodiging van de gemeente Rotterdam... Uh, dat er uh, dus drie dialogen uh, plaats zouden vinden in uh, Schiebroek-Hilgersberg. En uh, ja, daar kwamen uiteindelijk 30 mensen op af. Ik heb er echt wel een dialoog van gemaakt. Omdat je, als je echt, echt met elkaar in gesprek gaat, kom je ook tot de kern. En uh, ook tot ieders kern... Want wat voor de een geldt, geldt voor de ander niet. Dus het is heel belangrijk dat ieder uh, daar zijn zegje mag doen, uh, zich mag uitspreken en ook daar iets mag meenemen. Um, dus zitten we echt aan opbouw in zo'n gesprek. En dan, dan, dan zijn er vragen van hoe zit het, uh, uh, waar krijg je energie van? Wat kost je juist energie? Uh, wat maakt dat je prettig met pensioen gaat? Wat is zingevend? Dus dit soort vragen, die stel ik dan en mensen gaan daar op schrijven. Echt letterlijk op de giltjes en die worden op een uh, flip overgeplakt. Als je wat ouder wordt, is het ook niet altijd even makkelijk om door alle digitale wegen te gaan. Alles wordt lastiger. Daar kijken we dan naar. Maar dan is ook wel weer de, de vraag, hoe hou je dan die balans hoe hou je die balans? Ja, nou dat is een goede vraag. Want dat is natuurlijk wel per mens verschillend. Ja. Maar uh, uh, ja, voor, voor veel mensen is dat toch wel uh, een dagritme. Was je ervaring dat die mensen zich ook heel kwetsbaar durfden op te stellen? Van ja, ik zie het tegenop, maar ik heb geen vrienden en ik, ja, ik ben eigenlijk maar alleen. Durfden mensen zich heel kwetsbaar ja. te laten zien? Ja, zeker. En ook nog wel soms tot tranen geroerd. Omdat ze eigenlijk ook heel blij waren dat ze dus met elkaar waren en dat je dus niet alleen bent en dat iemand zei oh wat ben ik blij dat ik hier vandaag ben want het geeft me ook weer wat handvatten om want die mevrouw ging dan over een jaar met pensioen zei ik heb nu wat handvatten om het aan te pakken want ze had gehoord hoe anderen dat al gedaan hadden. Komt er nog een spin-off of een vervolg hiervan? Ja ik uh, heb dat ook zeker geadviseerd want deze club die kan, Het is natuurlijk een hele mooie groep Jonge senioren die eigenlijk net pas gestopt zijn met werk. Het zijn hele fijne mensen uh, om, om ja, in, in je beeld te houden. En, en, en ze willen allemaal helpen met dingen. Dus dat heb ik zeker geadviseerd om gewoon een vervolg te geven. over een half jaar elkaar nog eens te zien. Hoe gaat het nou met je? En uh, ja, dat dan vasthoudend. Kan het kan natuurlijk ook zijn dat ze de tips zich wel te hard hebben genomen. Maar dat het niet lukt of zo. En dat ze van anderen weer eens kunnen horen. Precies. Nou, bij mij is dat juist dus en zo gelopen. Het lijkt me heel fijn. Zijn er ook een beetje contacten uit voortgevloeid? Ja, ja men ging wel gelijk met elkaar delen. Oh. en uh, ja, Dus uh, er werden allerlei kaartjes en telefoonnummers uitgewisseld. Mooi, mooi. Nou, ik hoop dat ze doorgaan. En waar hangt dat vanaf of de gemeente dat uh, faciliteert? Uh, nou, nee, dit zit hem ook wel in. een welzijnspartij die, die dit dan ook zou moeten onarmen. En ik geloof daar wel in. Want het is gewoon zonde om het niet te doen. Ja, ja je laat dat, een kans liggen. En, ja, uh, ja, en uh, als je die kans laat liggen... dan uh, krijg je misschien allerlei problemen... op het bord van de gemeente later of van de maatschappij. Uh, nou, hartelijk dank. Fantastisch idee. Uh, dank je wel voor het delen hiervan. Uh, Lydia Maathuis, seniorencoach. Dank je wel. Thank you. Middernacht, de late avond, het buurt de wolf. The sun is only shine like it always does. But I never know sky before And you don't need to worry, cause I'm I'm gone. Altijd zo relaxed. Katie Maloua joorde haar hier met The Walls of the World en daarvoor het goede doel: een Franse auto. Zometeen de documentaire portretten van Suzanne Lim na Droepie en Buona Notte. Mi vola sul muso alla cuoca che inventa un menù. Buonanotte al soldato a quell'erba sul prato, alle rondini sotto il garage. Presto si apre la caccia, buonanotte alla lepre, la e scarica ma spara in città. Buonanotte a quel ladro, del droghiere qui accanto, a quel cane bastardo che ho. Anche a quel paraculo che ha imbrattato il mio muro perché Anna non la ama già più. Buonanotte signora, buonanotte mignotta, alle lucciole e al mago zurli. Anche a quel ragioniere che per fare un piacere ha contato un miliardo di più e yeah, non c'è più. Buonanotte all'amore. Notte anche a si fa. Maria, se c'eri qui tu, la notte era buona Puota la sera anche ai tavoli fuori dal bar. E a quel vecchio che piscia sull'asfalto il suo vino, e da quel metronotte che va. Buonanotte, scolari. Buonanotte, somari, ai politici, alla tv. Buonanotte, maestro, che rimpiangi le aste e che odi le birre e i blue jeans. La notte alle torre, alle porte sprangate, ai piccioni che dormono già, anche a quell'aeroplano che hanno preso per ufo, e a quel gatto randagio che va in libertà. Drie minuten lang wensde hij iedereen goede nacht. Droepie en notte. Ons volgende onderwerp. Susanne Liem is journalistiek portret en documentair fotograaf. Wat dat inhoudt vertelt ze aan Herman de Bruin. Suzanne, welkom. Je bent journalistiek portret en documentair fotograaf. Uh, wat moet ik me daar precies onder verstaan? Dat klopt, ja. Ik noem mezelf eigenlijk altijd documentair fotograaf. Dat betekent dat voor mij dat ik verhalen maak over mensen... waarvan ik het belangrijk vind dat de verhalen verteld worden. Ja. En dat doe ik op een manier um, niet geanceneerd. Dat wil zeggen, ik fotografeer dat wat ik tegenkom. Dus ik maak afspraken met de mensen. Ik kom bij hun thuis of de plek waar we dan ook maar afspreken. En ik bekijk wat is daar en hoe kan ik hier de beste foto maken. Zodat de sfeer van dat gesprek wat je daarna hebt goed overkomt? Zodat in ieder geval de boodschap goed overkomt. Kijk, bij ja. sommige mensen is meer te zien, bijvoorbeeld in huis, dan bij anderen... Um, en soms moet ik het alleen maar hebben van uh, hoe de persoon er zelf uitziet en de emotie. Mm -hmm. En ik zei net, ik anseneer niet. Maar wat ik wel doe natuurlijk is vragen of uh, wilt u alstublieft daar gaan zitten. Want daar zie ik ook nog een mooie schilderij op de achtergrond. Ja, van ja. Bijvoorbeeld de moeder of de vader waar ook het gesprek over ging. Mm -hmm. En wat ook nog belangrijk is, is dat ik het liefst werk met bestaand licht. Dus niet allemaal flitsers ga opzetten. Dus dan is het ook belangrijk dat ik de persoon portretteer... op een plek waar dat licht mooi op deze persoon valt. Gewoon het buitenlicht, zoals Vermeer dat deed... van linksaf op de gezichten van de mensen. Ja, zoiets. zoiets ja. Ja. Ja. ja. Dat is dan schilderen, maar goed. Klopt. Met fotograferen kan dat dus ook. Dat is niet anders, inderdaad. Ja, ja. Uh, altijd al gedaan? Dat uh, klein meisje al met een ja, cameraatje. Toen ik, mm, toen ik acht was, toen kreeg ik mijn eerste camera van mijn vader. Mm -hmm. en, want die hield ook heel erg van fotograferen. En uh, daarmee ben ik... Uh, op schoolreisjes uh, gaan fotograferen en het was zo'n boksje, zo'n vierkante, ja. weet je Dan moest je ja. van boven inkijken. rolletje erin. rolletje natuurlijk. Ja. Ja. En mijn vader had een uh, donkere kamer in onze flat uh, in Delft zuid. Mm -hmm. En dan ging ik uh, met hem uh, ja in die donkere kamer uh, die dingen ontwikkelen en uh, ja afdrukken. Ja ja, dus je vader heeft eigenlijk een zaadje geplant. Zeker, zeker. Ja, ja, en dat was natuurlijk amateuristisch en voor de lol en. Uh, die, die um, camera's uh, werden steeds geavanceerder en ritsrad klik kreeg je toen. Ja, ja. Dus dat is voor de lol, maar serieus fotograferen ben ik pas gaan doen in 2002. Ja. Uh, even, we moesten nog iets, dat ook zo tussen, even nog iets bespreken wat we daarnet niet gedaan hebben. En ik ben net even kwijt wat het was. Maar... Ja, want ik heb net dus het boek Echo van de strijd om Indonesië uitgegeven. Dat is in augustus, afgelopen augustus, gepresenteerd. Dat boek gaat over de kinderen en kleinkinderen... van de grote spelers van de onafhankelijkheidsstrijd. Ja. Zowel in Nederland als in Indonesië. Dus ik heb daar een boek over gepubliceerd. Maar er is ook een tentoonstelling over... met dezelfde naam, Ergo van de Strijd om Indonesië... in Museum Sophia Hof in Den Haag. Dat museum is een museum... voor de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland... Mm -hmm. En uh, daar kun je dus um, allerlei bijeenkomsten bij wonen... maar ook tentoonstellingen zien die te maken hebben met deze geschiedenis. En daarom ben ik ook heel blij dat uh, mijn verhaal daar ook te zien is. Mm -hmm. Er zijn dus tien verhalen te zien van uh, voornamelijk dochters... die vertellen over hun vaders of hun grootvaders. Dus kleindochters of dochters die vertellen over hun vaders en grootvaders... die de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië hebben meegemaakt. Ja, Hebben ondergaan, zou je kunnen zeggen. Hebben ondergaan, maar ook actief zijn geweest. Ja, ja, ja. Heeft dat nog mee te maken, schoot me ineens zo te binnen... dat we al jarenlang die Indië herdenking hebben in Den Haag, jaarlijks. Ja, op 15 was... augustus is elk ja. jaar een, een herdenking in Den Haag. En daarin... Eigenlijk, dat, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Wij herdenken dan het eind van de Tweede Wereldoorlog ja. in Azië. Ja. Nederlands-Indië was onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En twee dagen daarna, dus op 17 augustus... heeft Indonesië de onafhankelijkheid zelf verklaard. En dat is weer een ander verhaal. En daar gaat mijn boek Echo van de Strijd om Indonesië ja. over. Mensen die die boeken willen lezen, willen bezitten... kunnen die ergens terecht via je sociale media... Ja, ze kunnen altijd naar mijn website. Daar kunnen ze zien waar de boeken te krijgen zijn. Waar moeten ze zoeken op de naam van? Susanne Liem. Ik wens je veel succes met alles wat je doet. En ook het nieuwe boek wat er aankomt. Daar hebben we het nou nog niet echt over gehad. Maar dat komt misschien nog wel. En voorlopig kun je nog verder met Indonesië en Nederland. every time your lips touch mine There's a feeling that's so divine There's a magic in you Golden touch Wasn't very strong till you came along. You made me realize that by your side, boy, is where I belong. Golden Touch, there's a kind of magic in the air. whenever you are near, I get butterflies every time your eyes meet mine. See the light, you made my life sunny and bright. And you, you, I worship and adore you, golden Tuck Tell me, do you ever wonder how the stars got in my Key to my happiness, I must confess, you're simply magic.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 Together our hearts and go. A thousand kisses deep. Duizend kussen diep, gaat dat maar eens nameten meten. Leonard Cohen was dat. En daarvoor Rose Royce een golden touch. En dat was de late avond van donderdag 29 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina aan de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Lisa Stensfield blijft nog even bij je. Fijne nacht so natural The you make me feel like I'm a lady Natural Ooh, the way you can It's so natural uh, When I feel wrong, You pull me higher set me on fire. Well, there's no way in this world I could ever be without you. Mm -hmm, mm -hmm. You come home, come home, and I am waiting for you to come home.